De bleven van die ballen stadiant die die die, die komt terug, waarant betreft heel vlug. En er heerst een goede sfeer. De spanners trapt het leer, het publiek dat geeft de keer. Het team dat mag niet denken, kale man, het geeft vanzelf. Wie de andere bloeg ook is, het punt er, toch maar even. en een vol verstand van voetbalspel vooral van de tactiek de trainer krijgt kritiek dan stelt de coach toch weer een onbekende speler op. als die dan scoort dan stee...